Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De leraar die vorige week in Alblasserdam werd neergestoken tijdens een eindmusical call is weer thuis, zegt een woordvoerder namens de familie tegen Omroep Rijnmond. De leraar probeerde een ruzie tussen ouders te sussen, vervolgens werd hij neergestoken. Veel ouders en kinderen hebben dat toen zien gebeuren. Hij werd zwaargebond naar het ziekenhuis gebracht, na de steekpartij. Er werden drie mensen opgepakt en die zitten nu nog vast. Het is de aller, aller dag van deze zomer op Schiphol. Vandaag vertrekken 86.000 mensen... waarvan de meesten natuurlijk lekker op vakantie gaan. Schiphol zegt dat de kans vandaag iets groter is dat je even moet wachten. Er kunnen lange rijen staan bij de incheckbalies en de security. Mijn collega Jozefine is al de hele ochtend in vertrekhal 1. En volgens mij is ze blij als ze straks weer weg mag. In 10 minuten tijd zie ik al één gezin wat ruzie heeft. Want de broer die liep met z'n rolkoffer voor zijn zus. Er stond hier een, een, een jong stelletje ongeveer. 20 minuten te tongsoenen. Mensen zitten gestrest tegen elkaar. Bij die vertrekborden te kijken. Het, het een soort van het kookpunt is hier. Hè? Van de stress die mensen, of de spanning die mensen hebben. Of de vrolijkheid die mensen hebben voor als ze op vakantie gaan. Nou, Schiphol zegt kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg. Binnen Europa is het handig om er twee uur van tevoren te zijn. Als je verder gaat, dan drie uur van tevoren. En dan nog nieuws over kittens deze zomer. Want de dierenbescherming heeft druk met de kitten-explosie. Waarschijnlijk worden er dit jaar zo'n 4000 jonge katjes binnengebracht, meldt Hart van Nederland. En terugbrengen naar de eigenaar lukt vaak niet. Want je katchippen is niet verplicht. In tegenstelling tot je hond, zegt de dierenbescherming. Wat ons betreft, ctrl-c, ctrl-v, uh, waar staat hond vervangen door kat. En je kan gewoon ook een chipricht voor katten invoeren. Die was al aangekondigd, die zou ingevoerd worden. Maar ja, Met de huidige politieke situatie. Die weten we niet hoe dat gaat zijn. Uh, maar ja, wat ons betreft kun je die echt vanaf vandaag of morgen invoeren. Volgens het demissionair kabinet moet de chipplicht voor katten er volgend jaar zijn. Heb ik het weer nog voor je? Nu nog zonnig. Vanuit het zuidwesten wel steeds meer bewolking en buien. Later in de middag ook nog eens kans op hagel en onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erwer De Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 6 kilometer file tussen Hoogmade en nieuw -Venep. 3 Drie kilometer op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en Burgerveen. Dat komt door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Tom Petty bij uh, ZFM. Tweede uur, uh, het is zeven uh, over elf. Uh, en uh, voor ons en bij ons zit uh, de wethouder uh, Gert-Jan Ja, het wordt, ja. Een, uh, wordt een beetje een politiek uh, uh, uurtje, want uh, we gaan eerst praten met uh, Gertjan jan Bluist. Welkom uh, Gertjan. jan Goedemorgen uh, wethouder, Goedemorgen. Ik heb ook meteen mobiliteit, wethouder, financiën, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Cultuur. Ik heb ook meteen een openingsvraag voor hem eigenlijk. Uh, Nou, zullen wij de gesprek hebben voor nou, Vraag maar. Ah, ja. Ik, ik, wil al, ik vroeg me alleen af uh, met het uh, actuele nieuws rondom die parkbuurt. Ja, daar gaan we zo over ja, praten. Maar ja. hoe het uh, met de kennis uh, van de wethouder over Google Maps? Nou, daar gaan we zo over <lacht> vragen, ja? ah, okay. vragen. En uh, in de tweede uur komt ook nog langs uh, Jerry Kramer, de fractievoorzitter van de Grootste Partij. Dat, uh, dat zeg ik niet. In onze gemeenteraad, jongshand. Uh, ja, de parkbuurt werd net al even genoemd. Uh, uh, jij maakte je erg kwaad afgelopen week over uh, een actie uh, van uh, bewoners uit de parkbuurt.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 Zo werd ook de, de, de richting vanuit de Brede-Rode-Straat... voor een deel naar, naar de Zuid afgesloten. Dus, want het ene roept het andere op. Ja, ja. En vervolgens ontstaat er dan echt chaos. Nou, en daar ben ik dan wel een beetje teleurgesteld in. Nou, en beetje, het eigen recht te spelen. Ja. Ja, en, en natuurlijk moet ik met dat <coughs> laten gelden een beetje als wet. Dan moet zeggen, dat willen wij niet. Dus moet je je maatregelen nemen. Ja. Dus zeg je van... Uh,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 En dus dat gebeurt dus wel. Dat mensen maar dat... hebben jullie contacten opgenomen met, uh, met uh, Google Maps? Ja, dat hebben we, Kijk, en we, we, we wat, in... kregen, wat kregen ze als antwoord? Uh, nou, dat, dat ze dat gingen bekijken. En uiteindelijk hebben ze het er ook afgehaald. Want, en dat is natuurlijk wel interessant. Van de mate waar... Hè, dat, wij noemden dat uh, uh, fake navigatie is het feit. Ja. Want in feite is de weg, is het niet afgesloten. Uh -huh.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 En wat we nu zien is een heel lullig bordje bij het begin van Zandvoort... Uh, met vier vlakken. Ja. ja. Uh, Daar moet je gewoon... Hand. Nou ja, je moet er vijf minuten ja. stilstaan... om te kunnen zien ja, ja, wat, ja, wat er nou bedoeld wordt. Maar dat is wel heel raar. Nee, uh, maar oké, okay, aan de andere kant... als, als je zo gewoon binnenkomt... staat er een heel groot bord... dat je linksaf gaat, ja, nou, rechtdoor uh, en rechts. En dan staat dat vrij leeg. Dus dat, dat volg je in principe. Maar het ja. kan beter. En daarvoor hebben we ook dat... Uh, dat systeem, dat gaan we als het goed is in het uh, uh, najaar neerzetten. En ik heb zelf in mijn agenda staan dat ik na de vakantie met een heleboel mensen een rondje zand wordt gaan maken. Misschien een hele dag om zelf eens te kijken waar staan nou wel borden en niet. En hoe, hoe, hoe zien we nou dat die verkeersstromen. Nou, het kan in ieder geval een stuk beter. Dat kan ik je wel uh, verzekeren. Maar dat heb je zelf waarschijnlijk ook wel ja, gezien. Zeker door, ja. ja dan gaat maar er... Zuid is wel uh, bijzonder opgeknapt.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 Niet echt euh, enorm gebruik wordt. Nee, maar, okay, maar het is ook niet zo dat we oh. altijd tekort parkeerplaatsen hebben. Hmm. Over het algemeen, pas op die tien drukke dagen. hebben we een tekort aan parkeerplaatsen. Ja. Die ja. Extra... Maar normaal kunnen wij, zeker nu die overlopen bij is gekomen. kunnen wij dat, dat ja. best wel goed aan... Hoeveel uh, extra auto's kunnen er nu staan? Uh, volgens mij is het van, uh, 300 extra. Oké, okay. extra, ja, inderdaad. Ja. En we hebben die, die, uh, die, dat systeem geoptimaliseerd, ge ge ge hmm. vernieuwd.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 een app-symbooltje van parkeerservice... krijg ik het te zien. Ja, maar weet, je, weet, je, weet, je hoe, weet je hoeveel mensen weten... hoe dat symbool ja, nou, op je telefoon we op komt? Op. Ja, okay. nou, nou ja, dan krijg je nog eens wel. een keer onderwijs in. Ja. Volgens ja. mij. <laughs> ik heb geen auto. Ik ben niet hoe het werkt. Hé, hey, luister. Uh, de laatste vraag erover. Die matrixborden die nu staan... van navigatie uit. Ja. Dat kost natuurlijk ook weer een hoop geld, Nee, niet? die, bo die borden hebben wij. Die gebruiken we ook voor andere dingen. En ik heb, wel, ik heb wel gezegd... jongens, we moeten dat wel nu monitoren als het niet...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 Ben je geweest bij de Ja, bij de ja krocht. Het was uh, druk bezocht. Het uh, was een, een, een, een ochtendje bezoek aan de, de klok, Stand van zaken. Nou, het hoe, haar... hoe staat het ervoor dit ja, moment? het, het, het, het begint uh, mooie vorm aan. Hoe, hoeveel gaat het extra kosten? Het, het... Nee, heel grapje. Ja, dat, <laughs> dat weten we toch? Is volgens mij ruim 2 ja, miljoen. Het, nee, en maar het gaat niet over nog over. meer extra kosten. Dat Tot niet. nu toe heb ik nog niet, geen signalen dat het okay, uh, ja. wel meer gaat kosten. Maar wat vonden ze ervan? Ja, ze waren,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 En corona heeft natuurlijk ook een hoop uh, veranderd. De, de zangverenigingen die er gaan oefenen, toneelverenigingen... Ik hoorde dat uh, het, het Zangvoort, het uh, Mannen- en Vrouwenkoor, ook daar gaat. Ja, die ook. Ja. En, en uh, ook, uh, hoe heet dat ook, de Biebspop-zingers, zegt ja, dat goed. Ja. Ja. Die, die willen daar, daar ook. Nou. Ja, want de, de, we waren er ook in. Het, eigenlijk het oude plafond is weer terug van, van de kerk. Hè. Dus, hm. en, nou, ik had toch wel het idee dat de augustiek wel... Uh, in ja? Orde komt. Nou ja, dat is natuurlijk daar speciaal ooit voor gemaakt. Ja, ja het is is nog niet zo belangrijk. De Om gewoon te praten ja. zonder microfoon. Ja. Dat werkt er schijnbaar. Er wordt in de gemeenteraad nu wel eens gezegd dat er eigenlijk te weinig uh, verenigingen et cetera, zijn om dat uh, goed ja, uh, ja. Uh, zeg maar een beetje, een beetje goed uh, in te vullen. Nou, uh, de, de, de, bedoeling is, uh, de bedoeling is juist dat we juist extra gaan programmeren, ook, ook dus in de weekenden met, met, met, met, met. Uh,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 Dus, uh, maar ik denk dat we wel. Uh, ik denk, ben ook wel toch aan het kijken van wat je eventueel op termijn met flexwoningen kan, kan uh, doen. Dat is toch wel. Uh, dat is ook nog maar een beetje bekeken. Aan, worden. aan de andere kant moet, moeten wij ook nog uh, Oekraïners opvangen. En die moeten wel uh, volgend jaar verplaatst worden. Ja. Want anders kan in de Currydex. Nou, het gevolg is. dat Waar Wa gaan die heen? Dat kun je toch da vertellen? Nee, dat kan ik nog niet vertellen. Dus dat, dat, dat, casino -pont? Nee, nee, dat casino pond oh. lijkt me niet. Maar, okay. nee, maar goed, die vrouw, Maar, maar. die mensen moeten dus. Daar moeten ook woningen voor komen. Jawel, dat, dat, ja. En dat blokkeert wel weer iets anders. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan hebben we nog onze discussie over AZC's. AZC, ja. Vier, vier, vieren, maar wij worden, als, alles komt er maar bij. En eigenlijk zei ze... Ja, we, hè? Doe dan maar ook geen Oekraïnes, en Doe dan maar alleen maar jongeren. Ja, ja. ja mooi. Maar, maar, maar die Oekraïners moeten we ook opvangen. Ja. Ja. En ondertussen zijn ze voor een deel al onderdeel van onze samenleving. Dat zijn best dilemma's, hè?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 Ja, dat kan niet. Want ja. Dan gaan ze naar de rechter. Maar ik zie op meerdere plekken in Stoonvoort... bijvoorbeeld van de Molenstraat, dat het toch gebouwd wordt. Ja, dat, ja, ja. En natuurlijk Strijder. Uh, ja, de ja, nou, Brenaval, is, nou, ja, dat, dat kan allemaal wel. Maar, ja, wel. Uh, ja, maar dat is allemaal voor de... Voor, voor de, ja. de, nou. de en, en, en er wordt gecompenseerd. Strijder is gecompenseerd. Was, was er ook een beetje voor. We hebben watertoren, we, we hebben Strijder gebouwd. Nou, de, nee, Jullie hebben strijden niet gebouwd. Dat is een, een, een zeg maar toch? Ja, die oké, dus als een andere doet, dan, dan, dan maar nee, maar ja, je hebt meestal klaag je wel als gemeente, men, lukt en, niks dan en dan wel eens wat doen, dan, dan, dan, dan klaag je ook. Ja, dat is niet jullie project toch? Nee, maar we hebben het natuurlijk wel met z'n allen. Ja, oké, maar goed. Ja. Ja. Nee, we moeten... is, wij bouwen geen woningen, ja, een een wij zijn gemeenten, maar we moeten het wel faciliteren. Dat het ja, ja, dat is waar, ja. Hij um, is een beetje kritisch, hè? Ja, ja, ja is, maar, maar ja, ja voor, hij is pittig vandaag. Ik ken je een beetje, ik je, je een beetje. <laughs> hey, luister, voor jou, um, weer, jan uh, je, je hebt een paar keer verteld dat je niet doorgaat je, als, uh, als uh, uh, uh, partij... Uh, uh, nee De Dorstpartij, dat is nummer één. Je gaat echt uh, met pensioen. Dan echt in, kunnen we je aanhouden. Val je dan niet in een enorm gat? Nee, ik val niet, ik, natuurlijk niet? Val ik, nee, ik val niet in een gat. Waarom sta ik in een gat? Ik ga met pensioen. En ja, ja, vind staat ja. andere leuke dingen. Hij, Hij gaat golven. Dan ga je de hele dag op het nee. strand zitten. Hij gaat golven. Nee, nee ik ga niet golven. Hij nee, nee, nee, nee, nee, is nog zat te doen, joh. Dus, ja. uh, ja? Ja, ook ja Zoals? Wat, wat ga je dat doen? Hè? Wat, wat ik ga, ga doen, ik ga, ja? ik ga denk ik wat meer op vakantie. Ja? En ik ga denk ik, uh, denk ik uh, ergens wat leuke dingen doen, vrijwilligerswerk. Uh. Je broer helpen in, uh, ja, ja, in Afrika. Ook, dat, kan, dat, dat, dat zit ook in het. Ja, en ik, ik hou van uh, bootjes bouwen. Okay. En ik hou. Ik moet ook wat rustiger aan doen. Ja. Ja, dus. Uh, je moet, als je ouder wordt, ga je toch wat rustiger gaan doen. Je gaat naar de bomschuiter. Ja, ja, ik, ik, ik ja, wie het. weet ga ik weer bij de bomschuiter. Ik, ja. ik merk er niks van. En, en ik, blijf wel, ik blijf wel echt de partij echt ondersteunen, hoor. Dat, maar hoe moet het nou ja. van financieel straks in Dat komt allemaal goed. Wordt het één grote open? Nee, hoor. Er okay. zijn wel okay. andere mensen die dat ook kunnen. Ja, ja, nee, Heel, niemand is uh, onmisbaar. <laughs> of bijna. van banelen, ben je Maar je gaat je opvolgende wel een klein beetje helpen, Zeker? Nee, maar dat doe ik ook. Maar ja. ze moeten zich wel bij mezelf melden. Ik ga niet... Nee. ga niet nee, iedereen nee, nog nee, eens voor nee, nee, zitten. Nee. ga niet uh, nog, daarna nog eens een keer nee. precies vertellen hoe het wel nee. moet. Want nee. dan zijn anderen gewoon aan de beurt. En het is ook goed dat er gewoon nieuwe ja. mensen komen. Ja, ja je, je gaat je helemaal niet bemoeien met de aanloop naar de gemeenteraad. Ja, dat ga ik me zeker mee. Nou, dan ga je het partijprogramma ja, voor het tweede jaar. Ik ben wel, ik ben wel uh, gevraagd de om uh, um, uh, de campagne te gaan uh, Leiden? organiseren. Oh, organiseren. Ja. Ja. ja, nou ja, dat betekent... Maar je dat je wordt, ja, maar je wordt geen lijsttrekker, zoals je wordt. Nee, maar we zijn al volop bezig.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 Nou, dan ga je dat doen. Nou, dan ja. ben je zo weer een paar dagen. Dan ja. Zo werkt dat toch? Je ja. Ja. blijft altijd bezig en ontdekken. Ja, tuurlijk, nee. En de aardappelspoten. En de aardappelspoten. En de aardappels, ja, dat zo? Ja, het ja, is ja, het is het zo doe je dat? Ja, dat ja, doet hij ook. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, het is even van alle markten thuis hoor. Nee, ja, maar het, dus, ja. het CDA gaat gewoon volop verder. En we hebben echt goede nieuwe kandidaten <coughs> komen eraan. We hebben al een leuk concertprogramma. Oké, okay, nou dus, tot zover de ster. Uh, mag ik jou heel <laughs> hartelijk danken, ja. gert Kant, Voor je bijdrage aan, deze, aan dit programma. Yes. Ik wens je heel veel succes. En, ja. uh, en heel veel sterker. sterker. Nou, ja. en, en wat ga je het recens doen? Ga je nog weg of niet? Ja, ik ga nog wel af. Ja, even lekker weg. Ja. Helemaal goed. Hartelijk goed bedankt. Ja, ja. bedankt. Goed en, meer, en nou, dat... We zien elkaar weer in september of in Ja, in augustus, hè? Ja. Van de, ja, augustus. 3 september is de uh, ja. eerste uh, raadscommissievergadering. Uh, ja, ja. hey, hartelijk dank nogmaals ja, okay. en een uh, goed Jullie weekend. Dankjewel. We, we gaan naar ja. de muziek draaien. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik moet even wat wijze woorden van Gerd-Jan toch nog even aanhalen. Ja, Want betal. hij zegt: alles is te leren. Dat zegt hij ja, net. Dat is ook zo. Dus scherm.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 ja, dat is uh, Paul McCartney samen met uh, George Michael. Ja. En uh, ja, we hebben het er net even over. Dus Krijg ik je uh, een briefje in mijn handen gestopt of ik even een nummer wil bellen. Nou, nou ga ik dat nou, ja, doen? Jij ja, bent zo Jij was het. Luister maar, nee, er is een, er is een uh, dat hebben we niet elke week, uh, Ger. Nee, dat, een, dat is zeker niet elke stap week. Een heel binnen onze grenzen. En het is heel uniek. Uh, De DART 18. En uh, ja, dat is natuurlijk een groot uh, uh, evenement bij de Watersportvereniging Zandvoort. Dat begint morgen...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 Nou, het schijnt, maar dat, uh, dat, dan praat ik moet ik uh, uit de oude doos. Zien. Uit de oude doos, uh, ja, de uh, jaren 60. Het, uh, <laughs> nou ja, eind ja, op de jaren 80, dat rondje rem, toen wel eens een keer de 120 heeft. Uh, rondje rem, 120 boten, zo, dat ja, is uh, ja, helemaal uh, mooi. Het uh, was nog drukker, maar ja, dit is weer, uh, ja, In recente jaren zit het wel weer echt ja. groter. grote. Hey, laatste vraag, Jan Willem. Uh, uh, het weer, dat is natuurlijk heel belangrijk voor het zeilen. Ja. Wat, hoe ziet het eruit?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 Ja. Want als, als nu al wordt gezegd, hè, dat wordt ambtelijk dan gezegd. Mm -hmm. van, ja, weet je, we hebben helemaal geen rechtszekerheid erop. Mm -hmm. Want als we nu vijf hotels, ja, het loopt niet binnen een jaar, ja, dan, dan wordt het uh, uh, bouwspallers, dat, dat je allerlei hokken weer gaat uh, verhuren ja, ja. en dingen. Ja, en ik denk dat je daar niet op moet gaan zitten wachten. Ja, er zijn natuurlijk maar, uh, steeds meer kundige planken. Maar is, dat is wel bekend los van. Dat is het ook. Hele, hele, hele badhuisplein. Ja, ik denk dat je gewoon.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 Maar dat kwam mede omdat jij er iets in had gezet uh, wat er nogal, uh, laat ik zeggen, uh, niet uh, leuk werd ontvangen door de andere Nou partijen. ja, werd een beetje... En ik kan wel even uh, zeggen wat erin stond, maar ja, ging het ja. erg om niet? Uh, daar stond in, dat uh, spreekt uit dat partijen die zich blijven verzetten tegen heroverweging van het plan, zich willens en wetens keren tegen het algemeen belang van ruimtelijke kwaliteit, transparant bestuur en zorgvuldig financieel beheer. Dus daar, daar zeg je eigenlijk van, als, als, als je hier niet mee eens bent, ja, dan, euh, dan doen jullie uh, het helemaal fout. Ja, daar waren ze niet blij mee. Nee, misschien een beetje zelfverzekerd. Ja, maar waarom, waarom, van, waarom uh, heb je dat erin gezet? Ja, ik uh, had uh, eigenlijk, eigenlijk zoiets van, dit is gewoon zoals ik dat, Ja, nee, dat begrijp dat, ik, dat begrijp ik. ik ja, ja, en ja. het werd een beetje, ik vond het een beetje opgeklopt uh, uh -huh. het verhaal. En, nou, uh, je, je, je, als je zoiets schrijft.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 Aangelegen is om 3GT dat hotel mm. uh, uh, niet tegen de schenen te schoppen. Ja, en dat vind ik gewoon een verkeerde, mm. verkeerde manier. Ja, dat vind ik een verkeerd uitgangspunt. Ja, ik ja, vind ja, dat ja, je, ja. kijk, ik zie een heel mooi plaatje van een hotel, een oh. Ja, dat is prachtig. Nou, ja, ik ja. denk uh, dat dat er moeten komen. Ja, en ik ja. denk dat als je dat de Zantwoorders vraagt, dan hadden ze ook gezegd mm. dat moet er komen. Ja, en ja. niet een, een modern uh, gebouw. En ik, ik wil niet al te veel. Uh, maar het worden gewoon containers. Ja, maar je moet toch een beetje met je tijd mee. Ja, maar containerbouw is het. Het ziet er heel mooi uit. Het plaatje ziet er prachtig uit. het is echt gewoon een gekoopt bouw. En het is geen kwaliteit die voor over de komende jaren Zandvoort... Denk je niet? Nee, ik voel het er nog redelijk uitzien. Nee, ik vind het niet passen. Maar het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak.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 Ja, ook heel Zandvoort, ja. Nou, het had ook iets anders gekund. Ja. Mm. Maar goed, uh, Jan-Jaap de Kloet, de, de wethouder. Op zich vind ik dat een mooi, modern gebouw. Ja. Uh, maar als je het bij de stijl van Zandvoort. Nee, dan past het niet bij de stijl van Zandvoort, heb je uh, Laten we even teruggaan naar het Battlesplein. Uh, Jan-Jaap de Kloet zei van. Uh, we gaan de discussie niet overdoen. Uh, uh, er zijn goede contacten met 3GT. Uh, we willen voortgang boeken. Uh, Hermsten van D66 is onbetrouwbare overheid als je hier uh, weer op terugkomt. Wat vond je van die opmerkingen?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 En vervolgens, en dit is de, het volgende geintje van deze wethouder. Eerst was het met Heijmanshof, nu weer met Batasplein. Elke keer komt er een uh, ja, soort van... Uh, iets anders uit de uh, ogen. Ja. Iets anders uit de ogen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, dit is mm -hmm. niet wat we als, als uh, gemeenteraad als opdracht hebben gegeven. En mm. dan kunnen ze wel zeggen, ja, het is soms zo goed uitgelegd.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 Ja, ik, ik, ik denk dat eigenlijk vanaf het begin af aan waren er gewoon heel veel partijen die zeg maar voorheen drie zetels hadden of wat groter. En die zaten toch gefrustreerd in de ja, wedstrijd. Omdat ja. wij natuurlijk als nieuweling in één keer zo ja, groot waren. Uh, ja, ja, ja, ja. En ik zie het gewoon, dus ze waren altijd wel gaan wij beetje... wat zeggen, weet ik, gaan die armpjes over elkaar gaan ze echt zo zitten. Van... Was, ze, ze waren altijd wel een beetje wantrouwend richting jongens over, bedoel je? Nou ja, niet, ja, niet nou ja, wantrouwend, wantrouwend, maar ons wordt van alles verweten uh -huh.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 Ja, nou ja nee, maar ik, ik blijf er wel bij dat je deze zin niet had erin moeten zetten. Nee, nou ja, had uh, dat, gezien, had dat nee, uh, had Want je had kunnen bewegen. weten dat het uh, toch een, een klein beetje... Uh, nou ja, het is een beetje de hysterie. Kijk, Hans, je hebt, zit er vaak genoeg bij uh, mm -hmm. wat er allemaal over tafel vliegt. Ja, nee, dat klopt, Weet Dan is ja. dit eigenlijk... Pietersie. Ik vind het alleen maar leuk hoor, dat is een makkelijke schrijf ook. <laughs> <met> ja. <me. laughs> ja, maar daar wil ik het ook wel eens over hebben, want ik vind echt die stukjes in het zachtje... Ja, die zijn goed hè? Ik vind het gewoon armoe. Armoe ja, zo? ik vind het armoe. Het is gewoon een verslag van de gemeenteraad. Nou, maar er mag echt wat meer inhouden. Op de materie worden ingegaan. Maar nog meer. Uh... Nou ja, dus bijvoorbeeld. jullie hadden het net ook met. Bluis over de krocht. Nou, dan wordt er gegeven van een invulling. Nou, ik heb nog geen invulling gezien. En dan had je. Als, hè, ik ga jou niet persoonlijk aan. maar als journalist. had daar wel. Op ja, maar... kunnen ingaan van wat er dan gebeurt. Maar ik, ik vind het heel. Ik meld mag heel, mag heel ja. Ik vind het heel erg lastig. Want bijvoorbeeld, Gilles is zelf. is onder. De ja, ja, onder, de onder de zandvoort. Zandvoort, ja, dat is een En dan denk ik, ja, dan komt er nooit een kritisch geluid over. Ja, wat wij ja. inbrengen in de gemeenteraad. Als iedereen. Want het krantje dezelfde kleur heeft. Uh -huh. Kijk, dan, dan is het, dan nee, okay, vind maar goed. het vind ik het journalistieke werk. Ja, dan, dan neem ik het ook niet Nee, maar weet je, als jij je uh, zoiets zegt dan in de gemeenteraad, dan ga ik niet helemaal uitzoeken wie er nou uh, wel gebruik van maakt, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, dat, daar heb ik de tijd nog niet voor. Nou ja, dat, dat maar dat gewoon later altijd. Dat, dat, dat zeg vier... jij. Maar een, een journalist moet er juist ja, om zijn om dingen te onderzoeken, ja. om dingen verder maar te dieken. Ja, maar niet te zeggen van als ik als kramer, als je onzin uitkraamt.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 uh, je, om één uur iemand uh, iemand leveren. Dat punt. En daarom vind ik ook vaak... dat hebben we vaak ook achteraf... We hebben van... nou, heb je het dan wel goed... Ja. Uh, maar weet je... kijk, als straks bijvoorbeeld... beleef Stanford uh, gaat vertellen... wie er nou... Uh, en dan kun je, dan kun je dan zeggen... Ze nou, dat moet je nu toch al doen, Hans. Dit programma is... Uh, oktober, ja. oktober gaat het open. Je moet nu toch al... als je iets hebt...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 Nou, Formule 1, maar oh, formule, formule 1. E. Oh, sorry. Elektrische oh, no. waarde. <laughs> uh, nee, daar heb ik contact mee gehad met de directie van het circuit toen ook. Ah. En het bleek eigenlijk dat de Formule 1 meer uh, ja. geënt was op stratencircuits. Oh, Oké. Okay. En dat zand wordt daar niet voor in aangepakt. Ja, ja. terug, wil jullie wel? Dat ook? is ook gelukt, ja. Deels gelukt. Ja, deels gelukt. Ja, ja, ja. ja. Geen betaald parkeren in woonwijken, nou dat was een nou ja, hot item. Nou ja, wat wij eruit hebben weten, is dat er een hoger tarief is gekomen ja. in de woonwijken uh, van 7 euro. Waar ja. ook heel veel discussie over was. Ja. Maar het liefste zouden we nog steeds zien dat het bewoners, uh, parkeren is ja. in de wonen. Dus geen parkeermeters en nee, geen totaal parkeer in de woning. Ja. Ja. Uh, afschaffing precario belasting, nou, dat is niet helemaal gelukt volgens mij. Nee, dat is niet gelukt. Nee. Nee, hè? Huurplafond van 30% onderwettelijk maximale huurprijs. Ja, is, uh, nou ja in het begin met prewonen hm. is dat zeker gelukt. Ja. Investeren in pre-fab units? Nee. Die zijn er niet gekomen hè? Nee. Nee, dat is... nee, en dat is ook de reden waarom wij zeg maar, uit ja. de coalitie zijn gezet van ja. het hele woningbouwprogramma. Ja, Echt gewoon ja. taal niet van de 30 seconden, Hans. Ja, ik hoor dat we uh, bijna eruit gaan. Uh, Jenny, mag ik je Ja, dat is heel jammer. Ja, jammer, hè? <laughs> we, ja, we, we, we, niet... nou, we, we gaan we net lekker <laughs> opdreef. Ja, ja, nee, wel ja, ja, ja wel. Je, je bent van harte, je bent van harte welkom om nog weer terug te komen, natuurlijk. Ja, mag ik jou hartelijk danken voor de techniek. Ger, mag ik jou danken voor de mede presentatie. En we gaan eruit.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 Goedemiddag.